10 Uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. KLM schrapt per direct 1500 tot 2000 voltijdbanen. Het heeft de luchtvaartmaatschappij bevestigd naar berichtgeving van RTL. Ook wil KLM werktijdverkorting aanvragen voor alle 35.000 medewerkers. Ze gaan vanaf april 30% minder werken. KLM is zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. omdat steeds meer landen hun grenzen sluiten voor internationale reizigers. In Suriname is de eerste coronabesmetting gemeld. Het gaat om een persoon die gisteren vanuit Nederland naar Suriname is gereisd. In reactie daarop heeft de vicepresident bekendgemaakt de grenzen voor reizigers te zullen sluiten. En ook op Aruba zijn twee besmettingen vastgesteld. Het gaat om een Amerikaanse toerist die in verschillende landen had bezocht en nu op Aruba is. De tweede patiënt is een inwoner van Aruba die in New York was geweest. Het kabinet gaat ermee akkoord dat de EU toetredingsonderhandelingen begint... met Noord-Macedonië en Albanië. Dat heeft minister Blok van Buitenlandse Zaken de Tweede Kamer laten weten. Nederland was tot voor kort een van de weinige EU-landen die zich hiertegen verzetten. Het kabinet vond dat Albanië meer aan de bestrijding van corruptie... en andere criminaliteit moest doen. En Noord-Macedonië moest meer garanties geven... over de onafhankelijkheid van zijn openbaar ministerie en de rechterlijke macht... De Europese Commissie vindt dat de landen tastbare resultaten hebben geboekt... en ook minister Blok zegt nu bemoedigende signalen te zien. In Amerika is de noodtoestand afgekondigd voor het hele land. President Trump heeft vanavond gezegd dat hij op die manier geld wil vrijmaken... voor de aanpak van het coronavirus. Dat zou kunnen oplopen tot een totaalbedrag van 50 miljard dollar.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu See It. Welkom bij het tweede uur See It op jouw ZFM Zandvoort. See It sessions live hier vanuit de studio. Met Behind Wheels of Steel. Complete in huis met zoets. one en Only. DJ Dion Sydney. De komende tijd zie je hem niet in de clubs. Maar gewoon exclusief hier bij See It. Safety first. See it first. En er mag dans worden. Mocht je op de snelweg zitten, hou je aan de snelheid. Je kan niet meer honderd. Behalve S'avonds. oh We'll mm uh -huh. Come together, together, together, together. Music makes the bourgeoisie. Thank <laughs> I want to know. I'll take the brain to another dimension. into another dimension. Party people now taste that. This is the 808 bass test. Everybody be a freak in the room. Now pump up the bass with the 808 boom. Next, once again, party people now taste that. This is the 808 bass test. Everybody be a freak in the room. Now pump up the pump up the pump up the boom. More money, more problems. No sleep, I'm awake. Step back and get up out my face. More money, more problems. More girlies, more condoms. No sleep, I'm awake. Step back and get up out my face. Out my face, face, face, face Out my face, they're back KK, DJ Dion City, live op je radio. Maar al dat mooie komt een einde. Zometeen het nieuws weer verkeer van 11 uur. Dat betekent ook dat wij afscheid gaan nemen van deze mooie uitzending. Ik zou zeggen, hou je radio gewoon op TFM. Morgenochtend een interview met de burgemeester van Zandvoort met alle updates... Rondom, corona is antwoord. Alle afgelastingen, alle nieuwsjes. Dus zorg dat je hem hier gewoon aanlaat. Natuurlijk ook smiddags Rob en Albert-Jan. Voor nu zeg ik, maak er een mooie weekend van. Doe voorzichtig. See it, the on your side. Tot de volgende week. Tot ziens.